Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De afgetreden Wolf krijgt de rest van zijn leven bijna 200.000 euro per jaar. Ook heeft hij recht op een kantoor, een dienstauto en beveiligingspersoneel. Wolf trad een paar weken geleden terug na een reeks negatieve berichten in Duitse media. Zo accepteerde hij als minister-president van een deelstaat reisjes die door zakenmensen werden betaald. Wolf heeft volgens het secretariaat van de bondspresident recht op de vergoeding, omdat hij moest aftreden om politieke redenen. De bondsdag moet nog instemmen met de vergoeding, maar dat lijkt een formaliteit. De lead star van de Amerikaanse band The Monkeys, Davy Jones, is overleden. Hij stierf in Florida in zijn slaap aan een hartstilstand. De The Monkeys werden in 1966 opgericht het Amerikaanse antwoord op de Beatles. De band had met Daydream Believer en I'm a Believer wereldhits. Davy Jones is 65 jaar geworden. De marechiser heeft in een auto op Schiphol zo'n 150.000 euro aan biljetten gevonden. De inzittenden, een Albanese en een Roemeense, zijn aangehouden. De verdachten wilden niet zeggen hoe ze aan de biljetten kwamen. Ze worden verdacht van het witwassen van geld. De marechiser kwam de twee op het spoor tijdens een preventieve fouilleeractie op de luchthaven. Ongeveer 50 echtparen in het Noord-Hollandse Schermer blijken door een foutje bij de gemeente niet officieel getrouwd te zijn. Een ambtenaar ontdekte dat ze getrouwd waren op plekken die geen officiële trouwlocaties zijn. Deze locaties waren door het college wel aangewezen als trouwlocatie, maar de gemeenteraad had dat niet goedgekeurd. De huwelijken hoeven overigens niet ongeldig te worden verklaard. De gemeenteraad kan alsnog met terugwerkende kracht akkoord gaan met het collegebesluit. Het weer bewolkt en nevelig en er kan mist ontstaan, minimaal vannacht rond 7 graden. Morgen eerst grijs, maar in de middag ook wat zon in het zuiden en westen. En het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, inspiratieradio.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 dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Rob, hoi. Hoi, goedenavond. Uh, vanavond hebben we een hele leuke gast. Ik ken haar al een hele tijd, namelijk sinds donderdag. Dus dat, was echt, dat was echt een toppertje. Uh, donderdag was ik bij uh, Vrouwen en Passie. Dat is een, een beurs naar aanleiding van een, uh, een magazine. Wat uitgegeven wordt over vrouwen die dus hun passie beleven.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 Terijn. Maar we gaan eerst eventjes naar muziek luisteren en dat is uh, As Against the World van Goldplay. In the clouds, amen Lift off this blindfold Let me see again Bring back the water Let your ships roll in in my heart, she left a hole The tightrope that I'm walking I yeah. said De luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Louisa Rijn. En ze gaat het hebben over droomwerkcoaching. Ja, dat is eigenlijk al een open deur, Louisa. Wat is het? dan ja, wel, hè? Ja, droomwerkcoaching is eigenlijk, uh, komt uit de naam voort van droomwerk, die ik uh, destijds voor mijn bedrijf gekozen heb. En waar het op neerkwam was dat ik uh,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 Ja, dat klopt. Ze zitten hier al te lachen. Mijn telefoon heeft uh, Acta en de Munnik als ringtoon met een bepaald liedje. En ja, dat heb jij toevallig uitgekozen. Ja, heel grappig. Heb je dat nou, was, um, ik heb het uitgekozen. Nou, ik had uh, de vraag van jullie gekregen: van, uh, zoek een leuk muziekstuk uit. En uh, ik dacht, nou dan moet ik eens even op mijn uh, iTunes uh, gaan zitten kijken. En uh, toen kwam Acta en de Munnik langs. En ik vind dat een ontzettend leuk en een nummer, wat ook nog een hele mooie betekenis had. En ik prade het nog en ineens hoorde ik Herman voorbij komen. En toen dacht ik, nou ja, dit, dit is voorbestemd. Dit wordt hem. Nou. Dus zo is het gekomen, zeg maar. Nou, helemaal leuk.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 Je hoeft niet altijd commercieel te zijn om communicatief sterk te zijn, geloof ik. Maar het is natuurlijk wel iets wat, wat inderdaad vaak aan, aan bod komt. Ja. En als je niet commercieel bent, dan eindigt het in onder een brug slapen. Dat dus, <laughs> ja. ja, toch ergens? Je ja, raad, dan, nou, dat, dat is natuurlijk zo. Dan hopen we maar dat je nog wat andere talenten bezit op dat moment. Na, na het ja. vorige nummer dacht ik van nou, het door de zonnetje schijnt lekker. Maar... Ja, je moet ook je brood nog je verdienen, moet ook wil je zeggen. Van leven. Ja. Ja. Ja. Nou, wat, wat ik ook doe daarbij, en dat vind ik ook wel iets unieks. Dat, uh,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 ook meer was en dat ik ook uh, vanuit ja, een, een meer een, een, een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 Ja, die, die, ja dat merk dat ik, zeg ik ook, dan ook dan wel zo, bij, ja. bij die mensen. Want dan kwamen ze van, ik, heb, uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoor, maar ik. En dan heb je eigenlijk gelijk al de intentie te pakken. Want dan vergroot je uit wat ze eigenlijk niet willen zeggen. ja, en dan, ja ik, Nou ja, mijn, wat, wat heel grappig is, wat ik heel vaak terug hoor. En dat is dan iets wat, wat weer naar mijn talent toekoppel. Dat vind ik ook altijd heel mooi. Dat krijg je dan bevestigd. is je kunt In een paar minuten kom je tot de kern, direct. Ja. Je zit er meteen bovenop. En dat is iets wat ik, ja, dat, dat weet je van jezelf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 Eh. Uh.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 een toen ging het... Adrie, hè? Ja. Die laat het je toch dus, vragen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ze zegt niet van me, hoe je dat? Maar ja, ze, ja. Het, ja. ze deed het heel geniepig. Maar ik had hem wel opgepikt. En ik dacht, nou ja, nou moet ik hem inkopen ook. Dus ik heb toen uh, de teksten toegestuurd en een paar voorbeelden van de, uh, van de tekeningen erbij. En dat uh, duurde heel even. En na een paar dagen nagelbijten, kreeg ik antwoord. En toen zei ze: ja, zeker, we gaan dat doen. En uh, zo is het eigenlijk gekomen. En ja, donderdag was dus de Powerdag uh, eenzelfde event, ook van vrouw en passie. En daar mocht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 daar gaat het ook om... Uh.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 Um, wie heb jij dan als uh, blinde vlek-opener? Um, blinde vlek-opener... Um.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 up his girl like he's never felt a figure before a jaw dropper looks good when he walks is the subject of their talk he would be hard to chase but good to catch and he could change the world with his hands behind his back oh